got my roots If only for a day Just me and the thoughts Sailing for Time. I drink on Cheers. Spencer.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 Dan is dat op dat moment jouw, uh, jouw boodschap zeg maar. Want als je het per persoon gaat berekenen, ik ben bijvoorbeeld gele mens in de uh, maanastrologie. Ja. Ja. Uh, het is natuurlijk, uh, het zijn 33 kaarten heb ik begrepen. Ja. Het is natuurlijk zo stom te nou, zijn. 33 20 plus 13 en nog nog vier windrichtingen, dus 37. 37. Dus ja. de kans dat ik gele mens trek is, uh, dus zo moet ik dat niet zien. Nee, nee, maar ik ben ook gele mens, als je dat toch ook okay. hebt. Oké. Ja, ja. Dus dat delen we dan. Nee, het is, um, je, ja.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 Tempt to tell us how A scientific means to bliss will supersede the human kiss A we'll somatomic so chain Or we'll maybe galvanize the brain A biochemic chance. Will I live on a trope mass Whatever we'll should we care When there are arrows in the air For my lover's ancient arms Sugar-coated pill Will give our lovers time to kill I think they're working far too much For the redundancy of touch What will make me yours Are a million deadly spawn For my lover's ancient heart That goes straight to my heart Straight to my heart Hold them in your hand, but let them fall into the sand. If I love ja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 Across the sea, I am sailing, stormy wall. I'm a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 Nou ja, dat dus. <laughs> um, uh, wat, wat me nu het meeste bezighoudt is een uh, 24-hour coach... wat inderdaad een jaar geleden uh, is opgestart. We zijn nu zo ver dat we in Zuid-Afrika...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 Stichting i.nl. En dat is een organisatie die uit uh, drie landen honden naar Nederland uh, haalt. En zeker in deze vakantieperiode is het zo nodig dat de toeristen... en dat is mijn oproep uh, bij deze toeristen die naar uh, Griekenland en Turkije gaan... of zij uh, op hun vlucht heen willen overwegen om benches mee te nemen. Daar kunnen ze gewoon voor naar de site gaan en kunnen ze zich voor aanmelden. En als zij terugvliegen of ze dan een hond mee willen nemen. Want we zijn heel erg afhankelijk van of toeristen de benches op...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 frozen here Ladies and gentlemen, Mr. Nelson-John. I can't find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 De politie heeft vannacht de bewoner aangehouden van het uitgebrande appartement in Husse in Gelderland. De man had dinsdagnacht volgens buurtbewoners de brand veroorzaakt door de graskraan open te draaien. De 49-jarige man is aangehouden op een camping in Drenthe. De politie had gisteren een tip gekregen dat de man daar op zijn motor was aangekomen. In Drenthe zijn voor het eerst in jaren jonge bevers geboren. Het Drentse landschap meldt dat een koppel bevers in de Hunze-rivier twee of drie jongen gekregen heeft. De bever was tot voor enkele jaren uitgestorven in Drenthe. En daarom zijn in de afgelopen twee jaar 17 dieren uitgezet in de hoop dat ze voor nageslacht zouden zorgen. En dat is nu dus voor het eerst gelukt. Het weer vanuit het westen wordt het droog en klaart het op. In het zuidoosten en oosten blijft het lang bewolkt en regenachtig. Het wordt 20 graden op de wadden en 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft. Er.